8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Mogelijk onterechte hersenoperaties in Twente. Medicijnfabrikanten doen meer voor arme landen. En Julio Potsch na drie jaar voor de rechter. De Twentse ex-neuroloog Janssen Steur, die jarenlang verkeerde diagnoses stelde en patiënten onterecht medicijnen voorschreef, heeft mogelijk 13 mensen voor niets een hersenoperatie laten ondergaan. Blijkt uit onderzoek van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede, waar de man in 2004 werd ontslagen. De meeste operaties werden uitgevoerd door een neurochirurg, die zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Het onderzoek van het ziekenhuis staat los van de strafzaak tegen Janse Steur, die vandaag begint. de OM beschuldigd hebben van zwaar lichamelijk en psychisch letsel te hebben veroorzaakt door verkeerde diagnoses en behandelingen. Het ziekenhuis besloot vorig jaar tot het extra onderzoek na een interview met een patiënt in een regionale krant. Bij de vrouw is een stukje uit de hersenen genomen. Over de noodzaak van die operatie zijn twijfels gerezen.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 De afspraken zijn gemaakt door drie partijen die samen met een onafhankelijk parlementslid een nipte meerderheid hebben. De partij van oud-premier Schotten is in de formatie op Curaçao buitenspel gezet. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires begint vandaag de rechtszaak tegen piloot Julio Potsch. Hij en bijna 70 anderen worden verdacht van mensenrechten schendingen tijdens de militaire dictatuur. Potsch, een oud van Transavia, zit nu ruim drie jaar in voorarrest. Hij wordt in verband gebracht met zeker 30 verdwijningen. Hij en zeven anderen zouden betrokken zijn bij zogenoemde vluchten des doods... waarbij gevangenen boven zee levend uit een vliegtuig werden gegooid. Volgens een advocaat was Potsch niet bij die vluchten betrokken. Het proces in Argentinië gaat nog zeker tot 2015 duren.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 De VVD was al langer voor het afschaffen van het verbod... maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet... om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet had de SGP hard nodig... om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen. De veiling van een deel van de bibliotheek... van de dit jaar overleden schrijver en dichter Gerrit Koemrij... is bijna 200.000 euro opgebracht. Er was rekening gehouden met een opbrengst van 250.000 euro. Combray was een verwoed verzamelaar van zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw over onder meer erotiek en over uitwerpselen. De privébibliotheek van de voormalige dichter des Vaderlands in zijn huis in Portugal telde 60.000 titels. Drie tot 4.000 daarvan gaan onder de hamer. Dan is weer nog vandaag wolkenvelden en ook wat zon. Hier en daar begint de dag met mist en vooral in de kustgebieden is er kans op een enkele bui. Het wordt een graad of acht. Morgen afwisselend zon en buien, de meeste buien in de kustprovincies. Het wordt 5 graden in het oosten en 8 aan zee. AWB-verkeersinformatie. In het oosten, midden en zuiden van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. 35 files, 135 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor een woensdagochtend. Op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen knopend Watergraasmeer en Oud-Zuid, 7 kilometer. Er ligt isolatiemateriaal op de weg. De rechterrijstrook is afgesloten na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Wij knopen het lunette nog 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Berken en Rode reis, 8 kilometer na een ongeluk. Daar is de linker afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, voor Knopen plein 10 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk, daar staat nog 9 kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer open.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 Het NOS Radio 1 Journaal het Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. De zaak rond de verslaafde ex-neuroloog Janssen Steur lijkt zich uit te breiden. Patiënten zijn mogelijk onnodig geopereerd. En daar was soms bijna niet aan te ontkomen, valt, vertelt deze patiënt. Toen sloeg die keihard op de tafel. Man, je hebt het! Je hebt het. Nou, deze patiënt kreeg een verkeerde diagnose. Bleek later. Maar daar bleef het niet alleen bij. Er zijn ook mensen onnodig geopereerd, waarschijnlijk. 13 patiënten hebben mogelijk ten onrechte een hersenoperatie ondergaan bij het medisch spectrum Twente. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het ziekenhuis. De patiënten waren doorverwezen door de aan slaapmiddelen verslaafde neuroloog Janssen Steur. Een neurochirurg die een deel van de operaties uitvoerde, zit momenteel in afwachting van verder onderzoek thuis.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 Vandaag begint ook de rechtszaak, de strafzaak tegen Jansen Steur. Hij wordt onder meer verdacht van het tientallen patiënten onterecht ziek verklaren. Neuroloog Bernard Uitdehaag is voorzitter van de Vereniging van Neurologen. Meneer Uitdehaag, welkom in de uitzending. Goedemorgen. We horen René Brouwer van het Medispectrum Twente zeggen... dat de neurochirurg de patiënt inlicht over de gevaren... en kijkt of uh, voorzorgsmaatregelen zijn. Uh, waar moet ik dan aan denken? Nou, dat concentreert zich vooral op de patiëntveiligheid. Uh, hij of zij moet uh, kijken of de problemen de ingreep rechtvaardigen. En of er uh, de nodige maatregelen Een patiënt een operatie kan ondergaan en of er geen contraindicaties zijn en dergelijke. Ja, dus er is ook een um, onafhankelijk beslismoment bij de neurochirurg? Ja, de neurochirurg is niet degene die uh, alleen maar uitvoert. Dat zou ik uh, zeker niet zo willen uh, zeggen. Hij of zij kijkt ook zelf naar de patiënt en maakt zijn eigen afweging. of hij vindt dat de, de problemen de ingreep rechtvaardigen. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat de neuroloog zegt: Ik wil dat je deze patiënt opereert. Dat je bijvoorbeeld een biopt doet, een stukje hersen weghaalt. om te kijken of iemand dement is. Wat in het geval van Jan steur gebeurde, is een ongewone manier, methode is. Maar het kan zijn dat de, dat de neurochirurg dan zegt: Nee, dat doe ik niet, want dat, dat hoeft niet. Dat kan zijn, ja. Het kan zijn dat een neurochirurg zegt, uh, ik ben niet van overtuigd dat dit uh, bijvoorbeeld tot de, tot de diagnose leidt of dat deze ingreep noodzakelijk is. Nee, mm. hij heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die ingreep. Ja. Mm. Hoe kan het dan dat in dit geval, uh, maar misschien ook wel op andere momenten in ziekenhuizen, zo'n neurochirurg tot, tot operatie overgaat. Waar zit hem Daar dat in, er... denkt u? Dat zou kunnen zijn dat uh, uh, in de afweging wel uh, gesteld wordt dat het gerechtvaardigd is om dat te doen, omdat er bijvoorbeeld een grote onzekerheid is. Uh, ik kan niet op de specifieke gevallen ingaan omdat ik daar de details niet van ken, maar ja. je hebt situaties waarbij de diagnose erg onzeker is en waarbij op een gegeven moment gedacht wordt dat met het nemen van een biop die zekerheid wel verkregen kan worden. En zo zijn er ook. Hele bijzondere vormen van dementie waarbij dat wel eens gebeurt. Ik zeg niet okay. dat dat de regel is, het is uitzondering, maar soms kom je in die situatie. En Het zou dus kunnen zijn dat in die situatie zowel de neuroloog als de neurochirurg. Ik denk dat het het beste is om uh, te proberen die zekerheid te krijgen... middels een bio. Ja, Ik werd vanochtend benaderd via Twitter door een neuroloog... van het uh, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En die zegt wat anders. Die zegt, um, het kan ook zo zijn dat als een neuroloog met een goed verhaal komt... Um, hij de neurochirurg kan verleiden door de boord te hanteren. Um, dat zit hem dan niet zozeer in de gezagsverhouding... maar in het verkooppraatje. Dat vind ik toch wat zorgwekkend. Ja, dat vind ik ook een bijzondere formulering. Want ik denk niet dat je een neurochirurg moet verleiden om iets te doen. Ik denk dat je in een. Maar, goed denkt u interrole... dat dat, maar laten we naar de realiteit gaan. Denkt u dat dat nooit gebeurt? Dat um, een neuroloog enthousiast is over een operatie en graag wil dat die uitgevoerd wordt? Dat een neurochirurg denkt, nou ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar toch overgehaald wordt om het te doen door een neuroloog? Ik ja, kan niet zeggen dat iets nooit gebeurt. Uh, ik denk wel dat in de meeste gevallen, eerlijk gezegd. Uh, er op basis van gelijkwaardigheid overlegd wordt. Uh, en ik denk dat dat wel echt de allergrootste meerderheid is van de gevallen. Ja. Zou het dan kunnen dat, als we even kijken naar Janssen Steur... want uh, dat kunnen we ook weer in algemene zin bekijken... zo'n uh, neuroloog die ja, op die manier gerenommeerd was als Janssen Steur destijds was... Uh, bekend ook, uh, wat ook in media optrad, uh, toch uh, ja, de gezagsverhouding dan wat uit evenwicht trekt? Ja, dat kun je niet uitsluiten. Dat zou op zich natuurlijk geen rol moeten spelen. Maar je kunt niet uitsluiten dat als een, uh, uh, iemand met veel gezag zegt: van uh, dit is uh, voor mij een heel belangrijke uh, reden om dit uit te voeren. Dat dan uh, uh, de neurochirurg uh, misschien niet makkelijker uh, uh, bij twijfel denk van misschien maar wel doen. Ja, ja, ja, ja, doe. En dan zouden ja. dus onnodige operaties kunnen ontstaan uiteindelijk. Moet het, maar goed, dat moet ook allemaal nog blijken. Ja, ik kan uh, zeggen, het is uiteindelijk achteraf. Hè? Ja, ja. ja, dat klopt. Maar goed, wel belangrijk om te constateren... ook als dat op, op meerdere, in meerdere ziekenhuizen gebeurt. Want wat, wie, waar is het controlemechanisme in deze? Wie controleert die twee, de neurochirurg en de neuroloog? We hebben niet een, nog, een, nog een derde partij die er ook weer bij zit. Uh, dus het is uh, het, het, het intercollegiaal overleg. En een van de problemen in het verleden... Uh, ...rond de, de zaak Jan Steur was uh, waarschijnlijk dat hij op een bepaald moment... ...als het gaat over verkeerde diagnose nogal solistisch optrad. Ja, dat heb ik vaker ja, gehoord hij, trouwens over uh, chirurgen ja, hij en hij specialisten. Heeft, nee, dat, is, uh, dat, dat kan zijn. Maar hier gaat het dus juist om het feit dat er meerdere specialisten bij betrokken zijn. En je zou uh, verwachten dat uh, de combinatie van twee uh, specialisten juist de kans op fouten doet afnemen... En, uh, ja, maar niet als de ene overblufft wordt door de ander natuurlijk. Hè? Niet als de ene wordt door de ander. En uh, gelukkig gaat het uh, over het algemeen over buiten gewoon uitzonderlijke zaken die natuurlijk de pers halen. En dat snap ik goed. Ja. Het is ook belangrijk dat er aandacht ja, komt. Maar de vraag is of dit het enige ziekenhuis is waar dit gebeurt. Heeft, heeft u, um, is, is er behoefte uh, vanuit bijvoorbeeld uh, uw vereniging om, om daar eens naar te kijken? Of, of um, dit soort situaties vaker voorkomen? Nou, wat er sinds het verleden vooral gebeurd is, is dat wij steeds meer actie ondernemen op kwaliteitsbeleid en ook echte kwaliteitsvisitaties uitvoeren. En daar is dit een onderdeel van. Oké, okay. dank voor de toelichting. En de uitleg, ja, neuroloog Bernard Uitenhaag, voorzitter van de Vereniging van Neurologen. Met iets meer inzicht dus in die zaak rondom Jan Sesteur en het medisch spectrum Twente. We zijn er nog niet over uitgepraat hoor, dus uh, blijf vooral luisteren. Wat verandert er volgend uh, jaar allemaal op uw loonstrook? Dat hoort u zo. Ook een reden om te blijven luisteren. En de verkeersinformatie, Sol Bakker, vertel. Dat is de belangrijkste reden volgens mij. <laughs> <laughs> voor iedereen in de auto wel. Ja. ja, zeker. 37 files, 140 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor een woensdagochtend. Toch wel een paar opvallende. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Schellingwoude en Oud-Zuid, 9 kilometer... De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berkel en Roderijs, ook daar 9 kilometer... met een afgesloten linkerrijstrook. En op de A59 van Os naar Zierikzee bij Terheide, 4 kilometer... daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. Ja, wat je eraan kan doen om je loonstrook uh, er wat florizanter uit te laten zien... is in ieder geval om te werken... Uh... Ja. Maar dat is soms niet, nou. niet makkelijk, hè? maar ik kom weer vies, Zeker niet, zeker niet. En al helemaal niet als je 55-plusser bent. Het aantal uh, WW-uitkeringen voor 55-plussers is met 20 gestegen uh, de afgelopen uh, maand van uh, 68.000 naar 81.000 nu. En ja, zie maar eens een baan te vinden als je 55 jaar of ouder bent. In Zwolle wordt daar uh, de hele uh, ochtend over gesproken. Hier komen uh, werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. Er worden hier honderden 55-plussers verwacht. En uh, de werkgevers, die zijn hier nu al zitten nu te praten, uh, er is een presentatie van het UWV. En hier heb ik ontmoet Lucien Perisonius, hij is manager bij Janssen-Venneboer. Echt een technisch bedrijf, hè? Ja, we zijn een... Wat doen jullie allemaal? Ja, we zijn een technisch bedrijf, laten we zeggen, we zitten in waterkeringen, sluizen, uh, bruggen. En daar doen we engineering van, maar ook de realisatie, dus het maken, maar ook het onderhoud ervan. Ja. Jullie hebben 130 uh, mensen in dienst en jullie hebben iets bijzonders gedaan, vertel. Uh, we hebben twee mensen aangenomen die uh, al behoorlijk in de 60 waren. Eén van 62 en één van 63. Uh, die kwamen we tegen, uh, die zochten een uitdaging. Uh, met, die hadden heel veel ervaring, ook bij grote bedrijven opgedaan. Echt waar... specifieke technische ervaring? Uh, Gedeelde technische ervaring, maar ook iemand met een uh, heel goed uh, netwerk. Uh, die zochten nog een uitdaging en die uh, hadden salarissen verdiend die wij niet konden betalen... maar die zochten nog een uitdaging en dat paste heel erg goed bij ons... Ja. U zegt, ze, ze hebben salarissen verdiend die jullie niet konden betalen. Ja, als ik een 40-plusser zou zoeken uh, met, die, met die kennis en ervaring... zou die nooit bij ons komen werken, want ze zegt ja, ik kan ergens anders veel meer verdienen. Ja. Maar die 60-plussers, uh, die, die komen aan de kant te staan... hebben nog zoveel kennis en ervaring, zoeken nog een uitdaging... Nou, en die zijn eigenlijk heel goed bezetbaar. Ja, u zegt, ze zoeken nog een uitdaging. Heel veel 55-plussers hebben natuurlijk gewoon een carrière achter de rug. Hebben vaak kinderen, die misschien wel studeren, hebben een duur huis. Dus een uitdaging, ze zoeken gewoon een inkomen. Toch, of niet? Nou ja, dat is ook wel een factor, maar vaak zijn de kinderen al de deur uit. Oh. Soms verdient de vrouw ook al, dus ja. de salariseisen zijn toch wat lager over het algemeen. Maar dan toch eventjes, meneer Perisoni, is die cijfers. Hè? Een stijging van 20% onder het aantal 55-plussers, dat is dramatisch. Ja, dat is voor Nederland natuurlijk heel erg eh, dramatisch. Ja. Ja. Hoe is de mix bij u? U hebt 130 mensen in dienst? Nou, we hebben relatief veel jonge mensen aangenomen recent... omdat we ook groeiende zijn, en denk aan hbo'ers. Maar we hebben heel veel mensen in de categorie tussen 40 en 60 jaar... met heel veel vakkennis. En nu is ook namelijk weer nieuwe mensen erbij. Maar bij ons zien we dat we die vakkennis ook nog heel lang kunnen doorzetten. Ja. Zo hebben we mensen die ook naar hun uh, vroegpensioen nog vaak doorwerken. Zelfs tot over de 65 heen. Ja. Ja. En soms hebben we zelfs we hebben voorbeelden... waarbij mensen uh, al met pensioen zijn, al over de 65 heen... maar als ze dan heel druk zijn, dan bellen we ze op, kan je komen helpen. En dan komen ze ons weer bij uh, helpen. Ja, er is dus nog wel hoop, maar wat kunt u als, als werkgever, als ondernemer... zeggen tegen 55-plussers die nu aan de kant staan? Wat moeten ze doen? Uh, waar slaat u op aan? En waar knapt u op af? Nou, enthousiast zijn natuurlijk. Uh, echt willen? Ja, moet je echt willen natuurlijk. En uh, uh, nog een uitdaging willen aangaan. En misschien niet altijd de salariseisen uh, willen vasthouden... die al verdiend zijn bij de vorige baan. Openstaan voor een lager salaris... Ja, dat is absoluut een feit. Want laat me zeggen, uh, soms zoeken we er kennis aan de die we prima kunnen inzetten. Maar ja, ja geldt doet ook een rol. Ja, ja, en u bent natuurlijk een echte ondernemer. U haalt het te uit de kan. Toch? Kijk maar <lacht> die is... stralend oh, aan. Nou, niet. Toevallig zijn we gisteren het slimste bedrijf van Nederland geworden. Dat ja, heeft het te maken ja. Ja, dat wij uh, mensen stimuleren, ja. mensen kansen geven. Uh, nou ja, daar hoort dit ook bij. Ja. Goed, Lucien Perisoni is van Jans uh, Venneboer. Hartelijk bedankt. En gauw weer naar boven naar het symposium. Dank Hoe wel. oud bent u zelf trouwens? Ik ben 53 jaar. Oké, okay, bijna, bijna tot de doelgroep, maar nog net niet. <laughs> Dank u wel. Ja, dat krijg je dan. Dat je gaat vragen naar de leeftijd van mensen. 10 minuten voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, ja, we zeiden het net al eventjes. Uw loonstrookje, dat voor mij. Ik ben vast benieuwd of u volgend jaar meer of minder loon overhoudt dan dit jaar. De meeste maatregelen van het nieuwe kabinet gaan pas in 2014 in. Maar ook voor 2013 verandert er weer het nodige. Wat het effect zal hebben op onze lonen en wat we uiteindelijk overhouden. Salarisverwerker ADP heeft berekend of we er op vooruit of achteruit gaan. Bij mij, Dick van Leeuwen van ADP. Welkom in de studio. Dank je. Goedemorgen. Um, nou ja, vertel maar, gaan we er op vooruit of achteruit? Uh, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel je verdient... Bruto, maar wat we zien is dat uh, de, lagere, de lagere inkomens... we hebben 30 salarissen op een rij gezet. Van 500 euro bruto in de maand, een parttimer tot en met 7500 euro bruto, bruto in de maand. Mm -hmm. En uh, daar zien we dat uh, nou, tot 1750 euro bruto in de maand... die gaan er iets op uh, achteruit. Daarna zien we een vooruitgang. Uh, die loopt op tot bijna 40 euro netto. En daarna begint die weer af te lopen... door uh, de belastingmaatregelen die in de... Ja, die meegenomen zijn. De arbeidskorting wordt behoorlijk teruggebracht. De hogere uh, salarissen hebben een lagere arbeidskorting. Oké, okay, betekent dus dat in feite de middeninkomens erop vooruit gaan... en bij de, de, de beide randen, dus de lagere en de hogere inkomens... gaan erop achteruit? Dus, uh, de, hogere, uh, de hogere inkomens gaan er nog wel iets op vooruit. maar veel minder Tot 7500 dan, dan, hè? Ja, ja. ja, maar veel minder dan de middeninkomens. Uh, okay. Een hoger inkomen vanaf ongeveer een 5500 euro bruto in de maand. Die gaat er nog 6 euro per maand netto op vooruit. En, en nog eventjes naar, naar die lagere inkomens. Hoe, hoe komt het dat zij erop achteruit gaan? Die had het over... dat, zal dat heeft voornamelijk te maken... dat de, het belastingtarief in de eerste schijf... dus wat je over de eerste 19.000 euro betaalt... dat stijgt van 33,1% naar 37%. En ja. daar hebben die, die lagere inkomens die hebben daar meer last van. Hebben, hebben zij verder nog last van belastingmaatregelen? Of hebben ze ook nog ergens voordeel van? Uh, ze, uh, is voor wat betreft deze maatregelen niet zozeer te zeggen. Uh, mm. Ja, zeg maar. Het koopkrachtplaatje koopdracht, is natuurlijk iets anders dan het salarisplaatje. Ja, uh, ja. Dus in koperdagmaatregelen uh, zullen daar nog wel... Wat, want zit hier bijvoorbeeld in uw blik ook de zorgtoeslag, uh, de huurtoeslag... Ik, nee, ik noem maar wat die zaken. Hier nee, die uh, nee, niet... Rekent u ook niet mee natuurlijk? Die rekenen we hier niet, hier niet in mee, omdat nee. die niet op de salarisstrook meegenomen worden. Nee, logisch. Um, en pensioenen? Hoe zit dat daarmee? Pensioenen is ook nog geen rekening mee gehouden... omdat de pensioenfondsen meestal pas vanaf 14, 15 december... de premiepercentages, franchises en dergelijke bekend gaan maken. Dus dat... Komt er misschien nog bovenop? Top. Er zijn natuurlijk mensen waarbij de uh, pensioenuitkering bijvoorbeeld uh, bevroren is. Ja. ja, maar een pensioenuitkering is natuurlijk ook een loon. En uh, wordt, wordt op een andere manier belast dan iemand die werkt. Mm -hmm. Maar wat voor iemand die werkt invloed heeft... is hoeveel pensioenpremie je zelf betaalt. Uh, want dat is weer aftrekbaar voordat je belasting gaat betalen... Um, maar die percentages en bedragen zijn nog niet bekend. Dus nee, dat is, is nog op dit moment niet mogelijk om daar rekening dus nee, mee te houden. Snap ik. En dit zijn vooral maatregelen van het eerste kabinet Rutte... en uh, de zaken die afgesproken zijn, die nog overeind zijn gebleven... tenminste van in het het, vijf het, het vijf akkoord. Akkoord. Ja. Uh, dus Rutte 2 zit daar nog niet bij. Rutte 2 zit, zit hier nog niet in, nee. Want uh, een van de zaken die gezegd is dat de arbeidskorting omhoog om zou gaan. We zien hier juist in dit beeld dat de arbeidskorting voor de hogere... Uh, inkomens behoorlijk naar beneden gaat. Goed, nou ik uh, vermoed dat ik u nog terugzie hier in de studio. Graag. Meneer Van Leeuwen van ADP de Loonstrook verwerken. Dank voor u. Het is zes minuten voor half negen. Nog eventjes naar uh, Duitsland en China. In Hamburg begint namelijk vandaag de handelsconferentie China meets Europe. Hamburg is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de belangrijkste Europese haven... voor de afzet van uh, goederen uit China. En de Duitse export naar China is een van de redenen... waarom Duitsland uh, niet zo sterk onder de eurocrisis leidt als andere landen. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Correspondent Wouter Meijer was in de haven van Hamburg. Het lijkt een beetje op Legoland, alleen alles is duizend keer zo groot. Eindeloze rijen containers in alle kleuren van de regenboog... en dan kranen van een meter of twintig hoog die ze verplaatsen... En hier bij een van de schepen worden de containers dan aan boord gehezen. Komen dan ook weer op grote stapels. Maar wat zit er eigenlijk in? Machinenteilen, chemie. Also eigenlijk wil ik zeggen een querschnitt door de Duitse industrie. Ook autobouw, geen complete auto's, maar met auto's en ersatzteilen. Niels Harnack is directeur van China Shipping Agency. Een van de grootste containervervoerders in Hamburg. En in die containers vertelt hij er zitten precies de dingen die Duitsland zo succesvol maken: geen hele auto's in dit geval, maar wel onderdelen en Chines voor de industrie, chemische producten, opvallend veel oud papier en plastic dat dan in China gerecycled wordt. Maar waarom doet Hamburg het nou zo goed in de handel met China? Hamburg uh, had door zijn traditionele uitrichting naar Oost-Azië. Hamburg heeft een eeuwenlange traditie in de handel met Azië. Ze hebben de stad ook nu echt ontdekt. De Chinezen zeggen dat ze het hier prettig vinden. Het is ook een soort vliegwiel-effect. Als er veel kennis is en goede contacten, dan trekt het ook steeds nieuwe bedrijven aan. Hamburg heeft dus een speciale afdeling bij de Kamer van Koophandel voor de relaties met China. Organiseert elke twee jaar een Europees-Duitse top. De grootste conferentie in Europa als het gaat om de handel met China. Corinna Nienstedt van de Kamer van Koophandel. Waarom is die top zo belangrijk? We willen den chinesischen ondernemers en politikern zeigen: de wichtigste standort voor chinesisch business in Europa is Hamburg. Dazu dient de Hamburg Summit. En wie zegt man dat? Dat zeigt man indem man hier de kompetenz heeft. We willen de Chinezen laten zien dat Hamburg de place to be is. We hebben de belangrijkste gasten en we hebben hier de deelnemers uit 15 landen. Waardoor de Chinezen ook kunnen zien dat Hamburg de poort is naar de rest van Europa. En daar hangt veel van af hier. Etwa 35 procent des gesamten containerumschlags. Ons havens gaat met China. China is voor ons van enormer bedeutung. Anderzijds is Hamburg ook voor China wichtig. Ja, er gaat hier ruim een derde van de containers uit Hamburg naar China. Maar omgekeerd is Hamburg ook de belangrijkste invoerhaven voor Chinese producten naar Europa. Dat is de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Hoe gaat dat verder, Dink? We hebben jetzt seit Anfang dieses Jahres een kleine abschwächung bekommen. Maar ik ben ganz sicher dat die neue chinesische regering Gegensteuern wordt damit dat in China. Het loopt sinds dit jaar iets terug, maar ik heb het volste vertrouwen dat de nieuwe machthebbers in Peking weer gaan investeren, dat ze zorgen voor nieuwe groei. Dus ik maak me geen zorgen dat die handel goed blijft lopen. Ja, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Dat zegt ook directeur Harnak van China Shipping. Ik geloof dat het ook daaraan dat er een gewisser zettigingsgraad opgetreden is of ja, op een gegeven moment zijn sommige delen van de Chinese markt misschien verzadigd. De afgelopen jaren hadden we groeicijfers boven de 10 procent. Dat kan niet altijd zo blijven. Ik verwacht voor de komende jaren nog 5 à 7 procent per jaar. Maar dat is ook niet verkeerd. 5, 6, 7 procent tevreden geven, wat ja ook niet zo slecht is. Nee, dat zouden we ook wel willen hier, denk ik. Duitsland en China profiteren voorlopig nog altijd dus van elkaar. Hier hoort een verslag vanuit Hamburg van correspondent Wouter Meijer.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 De rente is nu 4,35% voor 10 jaar vast met nationale hypotheekgarantie. Vraag naar AZR bij je hypotheekadviseur en kijk op asr.nl. Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline, nu ook in parkeergarages. De AZR Annuïteitenhypotheek krijgt van MoneyView 5 sterren voor de rente. Een goede keuze voor alle huizenbezitters van Nederland. Vraag naar ASR bij je hypotheekadviseur en kijk op asr.nl.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 NOS-Journaal. Mogelijk onnodige hersenoperaties in Enschede... en rechercheurs zijn bang voor tunnelvisie, blijkt uit onderzoek. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Ex-neuroloog Janssen Stuur, die jarenlang verkeerde diagnoses stelde... en patiënten onterecht medicijnen voorschreef... heeft bij mogelijk dertien mensen onnodig hersenoperaties laten uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Stuur werkte daar tot zijn ontslag in 2004...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 Het ziekenhuis heeft 120 operaties onderzocht, er zijn er dus 13 verdacht. Het onderzoek staat los van de strafzaak tegen Janssen Stuur die vandaag begint. De OM beschuldigt hem ervan bij 9 mensen zwaar lichamelijk en psychisch letsel te hebben veroorzaakt door verkeerde diagnoses en behandelingen.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 Researchers zijn in hun opsporingsonderzoek bang om snel een dader aan te wijzen, te snel. Dat concludeert Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die deed onderzoek naar tunnelvisie bij de politie. Sinds de Schiedammerparkmoord en de Putterse moordzaak probeert de politie niet te snel conclusies te trekken. Maar dat slaat nu door, zegt Helsloot. Ten officie zullen ze het niet snel meer intrappen. Ze zijn echt heel erg nu juist gefocust op het voorkomen van focus. Um, en dat betekent uh, dat zij, uh, ik zeg in onze woorden, uh, ook heel veel onderzoeksenergie verspillen. door heel lang iets open te houden. In de Schiedammerparkmoord, Parkmoord de Putterse moordzaak werden mensen veroordeeld. die achteraf niets met de zaak te maken hadden. En Hel Sloot is bang dat nu veel rechercheurs te lang op een zaak zitten. die eigenlijk heel duidelijk is.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 De Tweede Kamer wil het verbod op godslastering afschaffen. Een wetsvoorstel daartoe krijgt steun van de VVD, de grootste fractie in de Tweede Kamer. VVD-kamerlid Taverne spreekt van modernisering van het strafrecht. Het is niet langer, uh, denk ik, uh, aan de orde dat de overheid dat type uh, uitspraken of uitlatingen van mensen bestraft. En daarmee uh, wordt uh, het wetboek van strafrecht weer een beetje moderner gemaakt. De VVD wilde het verbod op godslastering al langer schrappen... maar hield zich op de vlakte om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het eerste kabinet Rutte had de steun van de SGP nodig... voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De SGP reageert teleurgesteld op het besluit... en spreekt van een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats. In Argentinië begint vandaag de rechtszaak tegen piloot Julio Poch. Hij en 66 andere verdachten worden verdacht... van mensenrechten schendingen tijdens de militaire dictatuur. Potsch, die later werkt als piloot van Transavia, zou bij zogenoemde dodenvluchten tegenstanders van het regime levend uit vliegtuigen hebben gegooid. Correspondent Kees Elenbaas. Voorlopig is het bewijs wat we kennen gebaseerd op die verklaringen van collega's van Potsch... die hem tijdens een etentje in december 2003 in, op Bali hoorden vertellen... hoe we lichamen uit vliegtuigen boven zee gooiden. Potsch gaat nu uh, proberen duidelijk te maken dat dat we niet over hemzelf ging... maar over een praktijk bij andere marinevliegers. En dat proces gaat zeker drie jaar duren. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkel en Roderijs. 8 kilometer file. De rijstroken daar zijn weer vrij. Ook een aanrijding op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Knobbet Hoevenlaken. Daar staat 3 kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht. En ook een aanrijding op de A59 van Oost naar Zierikzee bij Nuland. Ook daar 3 kilometer file en een afgesloten linkerrijstrook.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Nederlandse wielerbond, KNWU en de ploegen Rapo, eh, Vakant Soleil, DCM en Argos Shimano... gaan één gedragslijn hanteren wanneer blijkt dat werknemers in het verleden betrokken zijn geweest bij doping. Marcel Wintels is voorzitter van de KNWU. Meneer Wintels, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over die gedragslijn? Hoe gaat die eruit zien? Uh, we hebben gisteren met de ploegen en de dopingautoriteit bij elkaar gezeten. We hebben daar gekeken of we uh, wat internationaal nog niet lukt. Namelijk het uh, komen tot één gedragslijn. Uh, of we dat in Nederland in ieder geval wel zouden kunnen bereiken. Uh, dat is gisteravond gelukt. Wat wij nu moeten doen is de inhoud zoals we die besproken hebben. De komende weken laten toetsen op uh, juridische kanten. Op nationale en internationale werking. En uh, pas als we dat klaar hebben, zullen we de inhoud daarvan, maar dat zult u begrijpen, uh, delen. Ja, uh, waarom kopieert u niet gewoon de aanpak van uh, de Skyploeg? Want uh, ja, die is al, ja, succesvol is misschien een raar woord om te gebruiken, maar die heeft al zijn, zijn vruchten afgeworpen. Wrang een beetje, maar dat wel. Uh, nou, uh, ik leef nog even weg bij uh, welke aanpak we precies kiezen. Ja. Uh, maar wat we doen, we hebben natuurlijk met Nederland te maken: uh, Nederlands ploegen, Nederlands rechtssysteem, Nederlandse uh, werkgever-werknemersrelaties. Dus hoe dan ook moeten wij onze aanpak uh, er één uh, doen zijn, die past in ons Nederlands systeem. Dus vandaar ja. dat je niet zomaar uh, iets kunt kopiëren uit dat wat in een ander land werkt. We hebben hier gewoon met arbeidsrelaties te maken die uh, de basis zijn voor datgene wat wij uh, gaan doen. Maar u wilt uiteindelijk uh, dat wielrenners zich gedragen, gezond gedragen ook. Um, is het denkbaar dat er een, een soort verklaring komt die ze moeten ondertekenen? Of ze iets met ja, dat... doping te maken hebben gehad of hebben? Ja, dat is uh, uiteraard zeer we wel denkbaar. Want uh, waar wij voor bij elkaar waren gisteren is dus hoe wij op korte termijn de huidige personeelsleden van de ploegen... maar dat geldt overigens ook voor de Kamer, Die heeft ook uh, technische mensen in dienst. Want het gaat niet alleen om renners, het gaat ook om begeleiders, ploegleiders. Ja. Dus iedereen die in dienst is bij de ploegen. Uh, dan gaat het op de korte termijn om de vraag hoe willen wij omgaan met die werknemers, die personeelsleden... als ze iets op te bichten hebben uh, uit het verleden. Uh, dus dat zal te maken hebben dat je in de individuele relatie... werkgever-werknemer uh, daar afspraken over gaat maken. Ja, voor uh, Steven de Jong bij Team Sky had het uh, grote gevoel. Want hij moest meteen weg toen hij uh, ja, een verklaring moest tekenen. Ja. Of hij wel of niet te maken had. Hij besloot toen uh, de boel maar op de en te zeggen... dat hij te maken had met doping. En vervolgens ja. had dat toch vervelende consequenties voor hem. Uh, zou u niet een soort uh, ja, clementie willen invoeren... ook tegelijkertijd voor renners die nu openheid van zaken geven? Ik begrijp dat u vasthoudend blijft vragen hoe die uh, gedragslijn uh, eraan gaat zien. En u blijft vasthoudend uh, daar weinig over zeggen, begrijp ik? Uh, Jazeker, omdat wij dat zult u <laughs> wel begrijpen, dat we eerst zorgvuldig even willen toetsen. Ja. Het gaat om mensen, het gaat om uh, arbeidsverhoudingen. Dus maar het gaat even op, om de om de gedachten ja? daarachter. Hè? Zou ja? u mensen willen vergeven of wilt u ze, wil u ze jou straffen? Want, wat probeer, wat welke filosofie uh, zit erachter? Nou, het, het, het zal om de precies de uitgebalanceerde aanpak uh, gaan. Ja, ja. een uh, beetje van allebei. Dat kan niet, hè? Straffen en, uh... en vergeven. Nee, maar het, kijk, het heeft ook met gradaties te maken, dat zult u begrijpen. Uh, ook in het type overtreding. Uh, en dat is precies uh, waarom het in ieder geval het vraagstuk is... waarom je het ook niet eenvoudig kunt kopiëren uit een ander land. Dat is wat we overigens voor hadden... dat de ploegen internationaal met elkaar zouden doen. Uh -huh. Komen tot één gedragslijn. Maar nou, die hebben we in ieder geval in Nederland te pakken. Daar zijn we het gisteren uh, volledig over eens geworden die toetsen we de komende 1-2 ah, okay. daar, daar horen we dan later nog over. Even naar, naar een ander want U gaat hier niet heel veel meer over zeggen, begrijp ik. Die onderzoekscommissie die u gaat instellen... Ja. Hè? want uh, ja. dat heeft u ook uh, ja. um, aangegeven. Hoe staat het daarmee? Want ik begrijp dat dat dan op basis van vrijwilligheid gaat zijn... en niet onder Ede. Klopt dat? Ja, onder Ede, dat kan niet. Uh, wat we gaan doen is de onafhankelijke commissie instellen. Er zijn vier uh, partijen eigenlijk die dat uh, als initiatief meegenomen hebben. Dat is uiteraard de KMU... Ook NFC, NSF, um, VWS-departement en de dopingautoriteit. Mm -hmm. um, we hebben dat een week of drie geleden aangekondigd dat we dat gaan doen. Ik hoop dat we eind van deze week, rond het weekend, um, kunnen gaan communiceren wie uh, zitting gaat nemen in de commissie. En dan hebben we ook de, de precieze opdracht. En wat die commissie gaat doen, die is gericht eigenlijk op vaststellen wat is nou de afgelopen jaren, vijf jaar, tien jaar, uh, in het systeem, in de cultuur en de mechanismen van de wielersport uh, gebeurd. Hoe hebben wij uh, het fout zien gaan en hopelijk kunnen we vaststellen dat het beter gaat. Dus dat zit echt op systeemniveau. Okay. Um... Daaruit de lessen te trekken en vast te stellen wat kan er en wat moet er beter wordt een onafhankelijke commissie die we dus, nou, ik verwacht rond het weekend kunnen gaan instellen. En die dan die maand het onderzoek moet doen. Dat is dus minder gericht op het individu. Eigenlijk ja, niet gericht op het individu. En de, laten we zeggen, de initiatieven van gisteren zijn wel gericht op de werknemers van nu. Ja, nou, als, u, als, u, als u daar meer duidelijkheid over heeft, meneer Wintels, dan hoor ik u graag terug. Ja. over die gedragslijn. Dank u wel. Marcel Dieters, dus voorzitter van de, de Nederlandse wielerbond, KNWU. Naar Nieuw-Zeeland, gauw door. Uh, in de hoofdstad Wellington gaat vandaag de Hobbit in première. Lang opvolger van Lord of the Rings. En dat is niet alleen voor regisseur Peter Jackson een spannend moment. Want een groot deel van Nieuw-Zeeland staat handen te wachten... op die aandacht dit land gaat krijgen. Touroperators en souvenirverkopers horen de kassa rinkelen.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 Het is cool dat je er, like, ik was eigenlijk so, just Dus, to more of like, meer van de geeky fanness van mij. <laughs> We zijn hier at Isengard. Dit is de hoofdkwartier van de Bad Wizard. Het zijn echt niet alleen de geeky fans, de hardcore fans zoals dit meisje, die interesse hebben in Lord of the Rings. Dat weet ook David. Hij organiseert tours langs de verschillende filmlocaties en hij denkt dat The Hobbit voor een nieuwe golf van toerisme gaat zorgen. Want de fans van The Lord of the Rings en die van The Hobbit. Die hebben een religieuze passie voor hun film. It's not just a movie. It is more of an emotion. It becomes uh, almost uh, zealous like religions. And people have been coming uh, and they will continue to come. And I don't think it matters what The Hobbit uh, is at the box office. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. De avonturen van Hobbit Bilbo Baggins zijn van belang voor heel Nieuw-Zeeland.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 Nou, volgens de eigenaar worden die zwaarden dus regelmatig verkocht. Vandaag gaat de Hobbit in wereldpremière binnenkort te zien in bioscopen... over de hele wereld en de Hobbit-economie die draait op volle toeren mee. De Hobbit vandaag dus in Nieuw-Zeeland in première. Vanaf 12 december ook in de Nederlandse bioscopen te zien... wordt een bijdrage van correspondent Robert Portier. En zo dadelijk een primeur voor Nijmegen. Daar komt een zone waar geen genetisch gemanipuleerde gewassen mogen worden verbouwd. En het initi initiatief van de burgers zelf... Zometeen meer erover. Eerste verkeersinformatie, John De meeste files die, uh, zijn alweer aardig aan het oplossen. Er staan er nog 35 alles bij elkaar, zo'n 110 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunt 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Hocht 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle... bij knooppunt Hoevenlaken 6 kilometer. De linker rijstrook is daar afgesloten. En er was vanochtend ook een ongeluk op de A59... van Oost naar Zierikzee bij Nuland. Er staan al 3 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Vertraging bij de spoorwegen, want van en naar te rijden geen treinen... De brandweer heeft daar het treinverkeer stilgelegd... en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Uitkeringsinstantie UWV hield deze maand een speciale actiemaand... voor werkzoekende 55-plussers, want dat is soms niet makkelijk voor ze. De resultaten van die actie worden vandaag besproken in Zwolle. Mark Robin, hoe is het daar? Uh, het is hier druk, het loopt hier uh, lekker vol in de nieuwe buitensociëteit. Boven op de eerste verdieping is nu een werkgevers, een ondernemers gaande. Daar zitten uh, ongeveer 100 ondernemers uh, te praten met mensen van het UWV. Oh, het gaat over allerlei uh, wetstechnische dingen en over de ziektewet en zo. En beneden stromen nu de werkzoekenden binnen. Ze zijn dus nu nog gescheiden, de ondernemers boven en de werkzoekenden beneden. En ja, dat zijn dan allemaal 55 plus werkzoekenden die het niet makkelijk hebben hoor, uh, de werk Kloosheid in die leeftijdsgroep is de afgelopen maand maar liefst 20% gestegen. En dat is, uh, dat is heel ernstig. Wat heb ik nou gehoord van die ondernemers boven? Ja, de, de, de mensen moeten enthousiast zijn, ze moeten echt willen. Ze moeten openstaan voor een lager salaris. En misschien ook wel omscholen. Nou, mevrouw Marsman, u bent 57, hè, dat mogen we wel zeggen. Hè? Ja, ik ben 57 jaar. En u bent zoekende? Ja, ik ben werkzoekende. Bent u wel enthousiast genoeg? Natuurlijk ben ik enthousiast. <laughs> Want in de WW lopen is geen pretje. Nee. Ik heb uw cv even uh, mogen doornemen. U heeft, uh, heeft al heel veel dingen gedaan. U heeft lang voor een uh, uitgeverij in Deventer gewerkt. Betreft, ja. uh, maar ook bij een cool technisch bedrijf. Dat is weer heel wat anders. Wat, wat, wat, wat, anders. wat, wat, wat kunt u allemaal? Uh, veel op administratief gebied. Ik, uh, met computers. Aan de telefoon. Uh, archiefwerkzaamheden. Receptiewerkzaamheden. Uh, ja van alles. Ik heb verschillende afdelingen bij Kluwer ge, uh, gehad. En ik heb ook uh, meerdere werkzaamheden bij het uh, koeltechnisch bedrijf ja. gedaan. En wat, uh, u, bent, u heeft momenteel een heel klein baantje, maar dat is eigenlijk niet genoeg, hè? Er is oproep en uh, invalkracht bij de gemeente Raalte. Ja. Maar dat houdt eind van het jaar op. Ja. En dat vind ik heel erg jammer. En nu dan? Ja, en nu dus weer op de arbeidsmarkt en weer verder zoeken. Ja. Hoe gaat dat? Uh, moeilijk, heel moeilijk. Waar loop je ik heb... tegenaan als 55-plusser? Nou, ik bracht laatst even een uh, cv. Ik dacht, ik breng het zelf weg. Ik denk, dan kunnen ze mij zien. Ik kan meteen het bedrijf zien. Ja. En uh, later heb ik, uh, een ruime week later heb ik even gebeld. En hij had er vijf uitgenodigd. En toen heb ik zelf nog verteld... ik snap niet waarom u niet twee mensen aanneemt van een bepaalde leeftijd. In geval van vakantie of ziekte of uh, ja, calamiteiten. U denkt ook zelf mee. Ja, ja. dan kun je ook uh, voor elkaar uh, invallen. En, uh, maar ja, hij had er iemand van... ja, ik denk... Uh, 1,30 in het vizier en niet 1,50. Nee. En we moeten langer werken tot 67, 68. Maar er is voor de 50-plussen totaal geen werk te krijgen. Bent u ook bereid om voor een lager salaris te gaan werken? Dat doe ik al. Ah, u bent al gezakt? Ik ben al heel veel gezakt. Ik ben al ruim 5 euro bruto gezakt per uur. En dat was in 2008. Anders had ik nu al denk ik op 17, 18 euro gezeten, gemiddeld. Hoe nu verder, mevrouw Marsman? Er is hier vandaag een grote bijeenkomst hè, van 55-plussers. Daar bent u ook voor gekomen. Ja. Wat verwacht u hier nou van? Nou, uh, verschillende workshops, maar ik, ik zie heel erg uh, uit naar de speeddate uh, uh, met uh, werkgevers. Ja, die boven nog een broodje zitten te eten? Ja, juist. U gaat hey. daten op ja. uw 57 ste nog eens ja. een keer. kun, kun je nagaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, hopelijk dat ze denken van, nou, dat is een uh, leuke, enthousiaste ja. vrouw die graag wil werken. Ja. Ja. Want Hermie Marsman wil echt, heel graag, daar leg het niet aan. Nee, daar ligt het niet aan. Nee. Maar goed, wat ik dan toch tot vanmorgen zo'n beetje hierboven gehoord heb... je moet enthousiast zijn, je moet bereid zijn voor minder te werken... je moet bereid zijn om om te scholen. Dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk al lang weten. Dat weet u toch ook wel? Dat weet ik ook wel. Dat zijn eigenlijk allemaal open deuren. En ik, ik zou het ook wel willen, als ik een bepaald werk krijg... waar ik een, een nieuw systeem moet leren... want elk bedrijf heeft zijn eigen systeem... nou, dat is geen probleem. Uh, het, het zal eventjes... Uh, moeite kosten, maar dan neem ik wel spul mee naar huis... om het thuis even nog ja. door te kijken... om ook uh, zo goed mogelijk uh, met dat systeem te kunnen werken. Ja. En aantekeningen maken zoveel mogelijk in ja. begintijd. Uh, voor, uh, ik weet ja, het wel, aan u ligt het niet, hè? Aan mij aan mij het, het niet. Het niet. Aan maar dan toch even die cijfers, hè? Het aantal werklozen onder 55-plussers... is van 68.000 naar 81.000 in een maand gestegen. Ja, en, die vissen... en straks komt u er ook bij, dan hebben we 81 en 1, mevrouw Marsman erbij. Ja, dat klopt. En dat wordt steeds moeilijker om in die vijven... Waar... Ik wil u nu in de put praten, mevrouw nee, Marsman. moet u ook echt niet doen, want ik ben nog steeds enthousiast en ik okay. wil nog gaan. Hou dat vast, hou dat vast. Oké, okay, prima. Mevrouw Marsman, veel succes met speeddaten hier in Zwolle. Dank u wel. Okay. Nou, dat was een heftige speeddate met Mark-Robin Visser voor deze mevrouw. Later uh, hoort u hem nog, zo dadelijk, vanuit Zwolle maar gaan nu naar Nijmegen, want uh, deze stad heeft de primeur. De gemeente krijgt de eerste wettige gentechvrije zone van Nederland. Daar mogen geen uh, genetisch gemodificeerde gewassen worden verbouwd. Dat zijn gewassen waarvan de erfelijke eigenschap uh, is veranderd... zodat ze bijvoorbeeld niet meer ziek worden van schimmels. Nijmegen ging om nadat 4000 mensen hun handtekening hadden gezet... onder een burgerinitiatief. En aan de wieg van dat initiatief stond Dirk Hart. Meneer Hart, goedemorgen. Die uh, zone, hè, vrij wat ja. voor gebied is dat? Hoe groot is dat? Uh, ik heb begrepen van uh, de projectleider dat dat uh, zo'n 13 hectare is... binnen het bestemmingsplan. Om um, hoeveel woningen gaat dat dan? Of is dat een landelijk gebied? Dat is een landelijk gebied uh, net buiten Nijmegen. Ah, oké. Okay. Uh, bent u daar tevreden mee? Is het een beetje wat u, wat u voor ogen had? Nou, uh, wij zijn heel erg blij met dit eerste resultaat en uh, wij hopen dat dit aanleiding is voor andere gemeentes om ook eens te gaan kijken naar een dergelijke uh, ontwikkeling in bestemmingsplannen. Mm. En, en waarom juist zo'n zone, gent vrij wat, wat is het idee daarachter, het doel ook? Nou, uh, wij, kijk, wij hebben uh, een uh, burgerinitiatief gestart omdat wij in de eerste plaats uh, aandacht willen voor um, de, uh, de pro, het pro-Gentech-beleid... wat uh, zowel in Den Haag als in Brussel naar onze mening wordt gevoerd. En die niet voldoende gefundeerd is met uh, onafhankelijke risicoanalyses. Volgens ons uh, zijn er uh, kleverden nogal wel wat bezwaren aan gewassen waar in het algemeen uh, geen aandacht aan wordt besteed. Namelijk? Kunt u dat toelichten? Uh, nou, Wat wij denken zwaardig? aan uh, gezondheidsrisico's, aan milieurisico's. En ook op economisch gebied. Uh, er is uh, een uh, monopolievorming gaande bij een, uh, een aantal uh, grote multinationals... die uh, de hele zaadvoorziening uh, langzamerhand in handen krijgen. Mm. En dat vinden wij geen goede oplossing. Dat onderwijs. is ongewenst. Maar en die gezondheidsrisico's, waar, waar denkt u dan aan? Nou, uh, het, uh, het genetische modificatieproces op zich um, is een uh, proces wat niet goed te sturen is en um, uh, het gevolg ja, daarvan. Ja, stel toch? Neer... Of, of vergis ik me nou? Nee, nee, nee. Wij vinden, wij vinden dat dat niet, uh, niet voldoende goed uh, te sturen is. Omdat uh, je brengt een stukje nieuw DNA brengt je in een bestaande cel. Mm -hmm. En uh, als het nou zo zou zijn dat je dat nieuwe stukje precies kon lokaliseren op de plek uh, die je wil dan uh, zou dat inderdaad een uh, mooie ontwikkeling zijn. Maar dat is niet het geval. Dus je moet steeds opnieuw bij elke modificatie moet je kijken van waar komt dat stukje terecht. Ja. En het vervelende daarvan is dat uh, uh, de plaats waar het stukje terecht komt... heeft weer effecten op de werking van andere genen in de buurt. Mm, Oké, okay. en, en dat zou dus ook um, invloed kunnen hebben op het menselijk lichaam? Ja, dat kan. Uh, uh, uh, het gevolg uh, van, die, uh, uh, van die modificatie is dat er in het algemeen... dat er ook vreemde eiwitten worden gevormd door het DNA... die voorheen niet aanwezig waren. Maar we weten niet wat daar de gevolgen van zijn. En we weten niet wat daar de gevolgen van zijn. En daar zouden we veel meer onderzoek voor willen. Nou, ik ben benieuwd hoe uh, het project zich ontwikkelt, meneer Hart. Dank dat u ons te woord wilde staan. Uitstekend. Dank u wel, hoor.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 Maar de weg wil wijzen, die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen. Dit is voor iedereen die past in deze Citroën DS5 Hybrid4 met 200 pk en slechts 14% bijtelling ook in 2013. Ervaar de luxe bij de Citroën dealer. Citroën, creatief technologie. Dit is Radio 1.